1 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Schietpartij voor kantoor Italiaanse premier. Eigenaar ingestort gebouw Bangladesh opgepakt. En de politie in Amsterdam maakt zich op voor de grootste operatie ooit. Het weer. Overal droog en geregeld zon. Alleen het Zuidoosten heeft meer bewolking. Het is 10 tot 14 graden. Morgen meer bewolking en eerst enige tijd regen... maar later schijnt de zon weer en dan wordt het 11 of 12 graden. In Rome is geschoten bij de ambtswoning van de premier... waar ook de ministerraad vergadert. De schietpartij vond plaats terwijl een kilometer verderop... in het presidentiële paleis de nieuwe regering van premier Letta... werd geïnstalleerd. Correspondent Rob Zoutberg in Rome. Rob, wat weet jij inmiddels meer? Ja, inmiddels hebben we de feiten wel op een rijtje. 11 uur 40, eh, terwijl die, inderdaad die beëdiging van het kabinet aan de gang is, opent een man het, het vuur voor Palazzo Chigi, de ambtswoning van de Italiaanse premier. Een man van 46 loste schoten daarop. Twee politiemensen, twee carabinieri, eh, ment, politiemensen raakten gewond. Ook een voorbijganger raakte gewond. De man probeerde daarna weg te komen, is daarna opgepakt. Daar hebben we inmiddels foto's ook van gezien. En de rust is nu gelukkig weer teruggekeerd. Maar ik kan je wel voorstellen, de paniek brak daar goed uit. Ja. En weten we iets meer over die schutter? Wat voor man het was? Ja, er was aanvankelijk onduidelijkheid over. Was het nou een buitenlander, was het een Italiaan? Nee, er wordt nu van alle kanten uh, bevestigd. Het gaat om een Italiaan, een man van 46 jaar. Een geesteszieke man, wordt nu gezegd. We hebben de burgemeester van Rome inmiddels ook gehoord. En die heeft gezegd, het gaat hier niet om een terrorist. En dat betekent dat je weer terug bent dus, naar die eerste uh, lezing... dat het om een geesteszieke man uh, zou zijn gegaan. En die man is dus aangehouden. En dan was er vlak bij de beëdiging van de nieuwe regering uh, aan de gang. Had die schietpartij daar nog gevolgen voor? Ja, enorm. Enorm. Want het nieuws over die schietpartij... Uh, was natuurlijk onmiddellijk daar ook in dat kirinaal... in dat presidentiële paleis... waar die hele kabinetsploeg bijeen was met hun familieleden. Heel veel journalisten daar ook. Nou, uh, het paleis daar en ook het plein daarvoor... is onmiddellijk afgegrendeld door politieagenten. De plek werd min of meer geïsoleerd... Want er was ook nog gerucht dat een explosie was gehoord. Nou, je kan je voorstellen, journalisten werden van stand-up posities weggehaald. Het werd daar helemaal uh, lam gelegd, ook totdat men meer wist. Nou goed, even later is het wel weer vrijgegeven en kon iedereen weer naar buiten gaan. Maar dat eerste kwartier was behoorlijk gespannen. En weten we nog iets van het motief van die, van die man, van die schutter? Nee, dat is, dat is heel onduidelijk wat er aan angst is. Daar zullen we de komende dagen meer over horen. De rust is gelukkig nu inderdaad wel weer teruggekeerd. De politie is nog wel bezig met sporenonderzoek. Maar in die Amtswoning daar, waar de Schietpartij uh, heeft plaatsgevonden... daar keert nu ook het kabinet zelf terug. Want die moet gewoon bijeenkomen in een eerste ministerraad. En dat gaat gewoon door. Maar goed, de, uh, het plein ervoor is nog altijd wel afgesloten. Oké, okay, dankjewel Rob Soutberg in Rome. In Bangladesh is de eigenaar van het ingestorte fabriekspand gearresteerd. Hij was sinds de ramp in de hoofdstad Dhaka op de vlucht. Bij die ramp zijn 360 mensen om het leven gekomen. 360 doden zijn uit het puin gehaald. Maar het reddingswerk gaat nog steeds door. Lucas Waagmeester, onze correspondent, die eigenaar die heeft zich uh, aangegeven bij de politie? Nou, het bericht is dat een speciale eenheid van de politie hem heeft moeten arresteren. Hij had zich niet alleen verstopt, hij was ook op de vlucht geraakt... Uh, hij is opgepakt bij de grens met India, uh, probeerde blijkbaar het land uit te komen. Het is echt een machtig figuur, hè? deze Sohel Rana, eigenaar van dat pand Rana Plaza. Hij heeft uh, niet alleen een zakenimperium in Dhaka, maar hij is ook een lokaal politicus. Dat gaat vaak uh, samen in deze regio. Uh, op de plek van de ramp is vanochtend door luidsprekers omgeroepen dat hij was gearresteerd. En dat werd ter plekke begroet met uh, luid gejuich door reddingswerkers en omstanders... Ja, die daar nu natuurlijk al vier dagen bezig zijn met graven uh, en, en zoeken naar overlevenden. Ja, dat reddingswerk heeft dat nog zin eigenlijk. Worden, worden er nou nog steeds mensen gered? Ja, uh, het gebouw is afgelopen woensdagochtend in elkaar gezakt. En ja, het is werkelijk ongelooflijk. Maar vanochtend vroeg is er nog steeds uh, nog een vrouw uit het puin gered in leven. Uh, die randplek is uh, de afgelopen dagen minutieus uitgekomen... zonder grof geschut in te zetten. Hè. Alles met de hand, een klein gereedschap... Er is door het beton geboord, bewapening is doorgezaagd. En zo graven die, die reddingswerkers zich voorzichtig door die berg met staal en beton. Hè. En dat heeft dus effect. Opnieuw is er nu het bericht dat er een groepje mensen is gelokaliseerd. Gezegd wordt dat het gaat om negen man. Het lukt inmiddels om, om, om die mensen wat eten en wat water te geven. Maar ze zitten nog wel vast, ze moeten nog worden bevrijd. Dus dat is echt een zenuwslopend spel wat, wat maar door en door gaat. De autoriteiten die lijken inmiddels wel van plan in de komende dag wat groter materieel in te gaan zetten... shovels en kranen. En dan wordt de kans natuurlijk op het vinden van overlevenden steeds uh, kleiner. Dus vermisten, en dat zijn er nogal wat hè, die nog steeds vermist zijn... die moeten echt in de komende uren worden gevonden. Anders is het voor hun uh, ook te laat. Lucas Waagmeester. In de Franse stad Rijms is een flatgebouw ingestort. Volgens Franse media ligt een onbekend aantal slachtoffers... onder het puin van het vier verdiepingen tellende gebouw. De hulpdiensten hebben al veel bewoners geëvacueerd. Een deel van de bewoners is nog niet gevonden. Het gebouw in Reims zou zijn ingestort door een explosie van een gasles. Dit is het NOS-journaal. Martijn van Beek. Het is de grootste veiligheidsoperatie voor de Nederlandse politie ooit. De inhuldiging kon dinsdag in Amsterdam. 10.000 agenten uit het hele land zijn op de been in de hoofdstad... om deze dag in goede banen te leiden. Morgen komen die agenten samen in het politietrainingcentrum bij Kerk. Verslaggever Joris van der Kerkhoff is in gesprek met Pieter-Jaap Aaltersberg van de politie Amsterdam. Het ruikt hier enorm naar tent en naar nieuw. Ruikt u het ook nog? Het is ook een tent. Hè? Het is net of je in een vakantietent komt die een dag leeggestaan heeft. Zo ruikt het hier ook. Dit is een enorme tent waar natuurlijk straks uh, de, een grote deel van de 12.500 politiemensen worden opgevangen. Worden gescreend, hun pasje krijgen, hun lunchpakket, hun briefing. En gaan hier dan met een enorm ingewikkeld bustransport naar allerlei locaties in de stad. Er staan hier allemaal tafels en daar moeten ze zich dan melden. Uh, ja, 7.000 mensen van buiten Amsterdam. Plot, ja. Het is al best moeilijk om dit hier te vinden, buiten Amsterdam. Nou, ook daar hebben we natuurlijk goede afspraken, want ze komen niet gelijk hierheen... want ook al die auto's kunnen we niet kwijt. Zij gaan naar de rij, dat weet iedereen te vinden. Daar kunnen ze hun auto's kwijt en worden ze met bussen naar hier gebracht. En gaan hiervan, na de intake, weer met kleine busjes... zeg maar een dolmoegsysteem hebben ontworpen voor de stad. Hè, wat de luisteraars wel kennen van de steden, in, uh, ja, van het land op vakantie. Die kleine busjes rijden constant door de stad... kunnen politiemensen op en af hoppen en gaan naar locatie... kunnen naar het eten en kunnen weer terug. Hebt u een training gehad om zo ontspannen te kijken? Nee, maar als je drie maanden zoveel voorbereidt en je hebt alles gehad... dan heb je nu ook rust en eigenlijk zitten we te wachten... was het alvast maar de dertigste. Want zoveel drie maanden constant met deze voorbereidingen bezig... maakt je ook klaar. En dan is het eigenlijk het begin aan de wedstrijd. En natuurlijk heb je de adrenaline, maar je hebt er ook zin in. 33 jaar geleden was het allemaal anders. Ja. Um, was er was ook actie, he? geen woning geen Groning... Ja. Uh, dat is nu niet aan de orde, maar er zou nu bijvoorbeeld wel als een soort ludieke actie de groep, nou hoe zullen ze het noemen, de vaccinelichtjeshouders, schooiers ja. of zo, kunnen komen. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om als er dan opeens tien van die mensen met zo'n vaccinelichtjeshouder staan? Nou, belangrijk is, wij werken in zo'n stad met het ringenmodel. En binnen de ringen, daar moet het veilig zijn. Daar is alles gecheckt, gebromstkend, daar kan niks gebeuren. En buiten de ringen is het open. Daar mag veel gebeuren, daar mag ook een ander geluid. En juist dat past bij onze stad, dat alle geluiden kunnen. En mensen weten zelf, als iets niet kan volgens de wet... en dan overleggen we met elkaar of snel, of in het beleidsteam... als het een tekst is op een bord met de officier van justitie... of het strafbaar is, en dan kijken we op dat moment naar het tijdstip... de plaats, wat is de impact, hoe we het ermee doen... of dat we een paar uur later er iets mee doen. En een vaccinelichtjes houden, dat is niet iets waar je mensen op kunt arresteren... als je hem bij je houdt. Nee, maar ik zeg het ook, het is een open feest... En het gaat pas als je over een, de wet heen gaat, waar wij een keuze hebben, pakken we we nu op, of wat later, hoe doen we erop. Het gaat om feestelijk, maar een vaccine ligt je in een tas, is geen strafbaar feit, dat hebt u goed gezegd. Zei Pieter-Jaap Aldersberg van de politie in Amsterdam tegen Joris van de Kerkhof. Verschillende kerken gebruiken deze laatste zondag voor 30 april om stil te staan bij de inhuldiging van Willem-Alexander en het afscheid van koningin Beatrix. In een kerk in Amsterdam was een speciale viering met politici, militairen en een vertegenwoordiger van de paus. De bischop van Haarlem Amsterdam ging voor. De nieuwe koning Willem-Alexander en koning Maxima staan aan het begin. Zij hebben alle gaven van hoofd en hart om werkelijk teken te kunnen zijn van eenheid... om te kunnen vertegenwoordigen en te kunnen bemoedigen. Ook de Joodse gemeenschap houdt vandaag een speciale oranje dienst... vanavond in een synagoge in Amsterdam. Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg vindt dat CDA-leider Buma... een grens heeft overschreden door zijn verwijt dat zij sturend optrad... tijdens een kamerdebat. Van Miltenburg zei in het tv-programma Eva Jinek op zondag... dat ze door die opmerking diep was geraakt. Nou, het is in ieder geval ook het ergste wat je tegen mij kan zeggen. Mijn objectiviteit, is maar heel veel waard. Mm -hmm. uh, en uh, als ik beschuldigd word van dat ik niet objectief ben, dat ik partij kies, ja, dat vind ik heel erg. Dan raak je het diepste van wat mij drijft. Van Wiltenburg spreekt tegen dat ze volschoot door de opmerking. Nou, ik schoot niet vol. Ik was heel erg boos. En ik mm -hmm. schorste de vergadering. En ik ben na vijf minuten teruggekomen. En uh, in die schorsing uh, hebben de partijen met elkaar gesproken. En is er ook een oplossing gekomen. Tweede Kamervoorzitter denkt dat het daarom goed is om vergaderingen vaker te schorsen, zodat partijen met elkaar kunnen overleggen. Buma en Van Miltenburg hebben over het incident gesproken... en daarbij heeft Buma geen excuses gemaakt, zegt Van Miltenburg. In het oosten van Afghanistan zijn drie politieagenten om het leven gekomen door een bermbom. Volgens een woordvoerder van de Taliban moet de aanslag worden gezien... als het begin van het aangekondigde lenteoffensief. De bom ontplofte bij een politieconvooi in de provincie Ghazni. De districtchef van de politie kwam om het leven evenals twee agenten. In april zijn in Afghanistan al 460 rebellen en rond de 100 militairen omgekomen. In Pakistan zijn in de aanloop naar de verkiezingen volgende maand opnieuw bloedige aanslagen geweest. Bij drie explosies in Karachi en twee aanslagen op campagnebureaus in het noorden van het land kwamen in totaal zeker 13 mensen om het leven. Volgens de politie raakten 65 mensen gewond. Aangenomen wordt dat de Taliban achter de aanslagen zitten. Een zakenvliegtuigje met zes personen aan boord... heeft een noodlanding gemaakt in een weiland in Budel, in Brabant. Het vliegtuig kwam vlak na het opstijgen van Kempen Airport in de problemen. De piloot kon zijn vliegtuigje zo'n anderhalf kilometer verderop aan de grond zetten. Een van de inzittenden is met rugklachten naar het ziekenhuis gebracht. Wat de problemen heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Sport. Een uur geleden leken de Nederlandse vrouwen op weg naar de finale... van de Europese kampioenschappen judo in Budapest... Ayot Kloosterboer, hebben ze die finale ook gehaald? Ja, dat is inderdaad gelukt. De Nederlandse vrouwen mogen vanmiddag judo om goud. Ze staan in de finale op het EK voor landenteams. Dat is een onderdeel dat mogelijk in de toekomst olympisch wordt. De teamwedstrijd hing er vroeg altijd een beetje bij. Nederland deed ook niet altijd mee. Je moet geschikte deelnemers ervoor hebben. Dat is nu het geval. Vooral de vrouwenploeg is heel erg sterk. Vijf judoka's per land om de buurt uh, op de mat. En Nederland versloeg in de kwartfinale Thuisland-Hongarije met 5-0... met een prachtige ippon van Edith Bos, de vrouw die afscheid neemt... en uh, zojuist de halve finale tegen Rusland. Het land dat vorig jaar nog zilver won op het EK... en Nederland won die wedstrijd met 4-1. Birgit Ente, Sanne Annika van Emden... Linda Bolder en Marianne Verkerk hebben gejudo'd voor uh, Oranje. En natuurlijk Edith Bos, die straks op de mat komt voor haar aller, allerlaatste partij. En dat wordt dus de finale. Kan het mooier? Die eer, uh, is niet gegund aan de mannenploeg. Die verloren ze juist de halve finale met 4-1 van Georgië. Dat betekent dat zij hooguit nog brons kunnen halen. Het zou mooi zijn. Maar de aandacht gaat natuurlijk uit naar de vrouwen en Edith Bos met haar afscheid. Op een mooi podium, de Europese finale bij de landenteams. En met een beetje geluk mag ze in haar eigen partij de wedstrijd beslissen. Straks om een uur of vier, uh, vier vanmiddag loodzware tegenstander. Dat wel, Frankrijk. En in de Eredivisie is de wedstrijd FC Twente tegen NEC aan de gang. Frank Wilaert, een makkelijke middag voor Twente? Ja, een hele simpele middag. Nog drie minuten tot de rust. Het is 2-0 voor Twente. De eerste goal viel al binnen drie minuten. Een hoekschop ingekopt door Douglas. En daarna kreeg NEC de bal. Het speelde de bal geduldig rond. Twente stond erbij, keken naar vond het allemaal wel prima. Tot ze zelf in balbezit kwamen, dan wilden het op tempo door de verdediging van NEC heen voetballen. Dat lukt bij Vlagen, maar nog niet met al te veel overtuiging. Maar er is toch op die manier ook die tweede goal gekomen. Een mooie paas van Tadic op Castanjos. En die schoof alleen voor doelman Sinou de bal gedecideerd binnen voor 2-0. Maar die voorsprong is veilig. Want NEC heeft in de tijd die we tot nu toe hebben gehad... in de eerste helft één keer op doel geschoten. schot van platje na 27 minuten. Geen enkel probleem voor Michailov om die bal tegen te houden. En verder heeft NEC alles behalve de kracht om het Twente lastig te maken in dit duel... Dus Twente gaat deze wedstrijd wel winnen. Of uh, Alex Pastoor, de trainer van de NEC, moet uh, iets bijzonders bedenken in de rust. Daar gaat in ieder geval Erik Valkenburg inbrengen, Want die heeft de hele tijd warm gelopen. Hij heeft ook uitgebreide instructies al gehad van de trainer... Dus die gaan we zo meteen zien op het middenveld bij NEC. Om toch ietsje meer dreiging naar voren te brengen. Want dat mag wel in deze wedstrijd. Het publiek kijkt ook een beetje rustig toe. Babbelt een beetje met elkaar. En als het op tijd kijkt, dan ziet het zo meteen vanzelf de 3-0 van FC Twente vallen. Of dat nog gaat gebeuren voor de rust. Dat is de vraag uit de vrije trap die nu komt misschien. Nee, daar gaat hij in ieder geval niet uit vallen. Twente leidt en dat doen ze eigenlijk ruim met 2-0. Frank Wilaert. En dan tot besluiten hoofdpunten uit deze uitzending. In Rome was vanochtend een schietpartij voor de ambtswoning van de Italiaanse premier. Twee agenten raakten gewond. De schutter is aangehouden. In Bangladesh is de eigenaar van het ingestorte complex in de hoofdstad Dhaka gearresteerd. En de politie in Amsterdam maakt zich op voor de grootste veiligheidsoperatie ooit. Komende dinsdag 30 april. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze De high end up hij hier over de tennis. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max. De gast Ronald Florijn, oud-roeier, bondscoach van de junioren vandaag de dag. Vliegende kiepsjuur van der Wart is op pad... en op het antwoordapparaat de vraag over de programmering van radiozenders... Het uh, zal u niet ontgaan zijn. Op Radio 1 is komende maandag en dinsdag alles anders. Dinsdag 30 april, de troonsvisseling. Radio 1 is erbij. Van maandagavond 7 uur tot dinsdagavond 11 uur. Op Radio uh, 1 tot en met 5 zijn die speciale programma's... Uh, goed uh, gecommuniceerd, aangekondigd. Maar waar zijn de radiogegevens in de televisiegidsen te vinden? En waar zijn ze gebleven in de kranten? Ik leg die vraag voor aan... Uh, dokter Rob van Vuren, zometeen. Houd u op de hoogte van de ontwikkelingen bij Twente en NEC natuurlijk. En de perstribune.nl voor uw reacties. Twitter mag ook. Hashtag perstribune. Tot twee uur, de perstribune. Max. Ronald Florijn, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, bedankt. Kijk jij ook uit naar die dagen van de komende week, maandag, vooral dinsdag? Jazeker. Uh, dus, uh, ik kreeg als, als oud roeier van de Holland 8 een uh, e-mail van de organisatie, dus die uh, de hele dag uh, aankleed. En uh, het bericht of wij uh, escorten wilden zijn van de Koningssloep. Hè, dus onze oude Holland 8 roeit op die dag naast de Koningssloep. Ik had eerst het bericht wat verkeerd gelezen. Ik dacht eerst dat wij de Koningssloep zelf zouden roeien. Dat is misschien net wat te veel eer. Uh, dus ik heb alle oude roeimaatjes uh, opgetrommeld. En, uh, ja, dus jullie uh, dus ja. dinsdagavond? Ja. De oude gouden Holland 8? Ja, nou op twee na. Dus uh, Michiel Bartman, die zit in Amerika, die kon niet. Dus van uh, Iwaarde uh, roeit mee. En Koos Maasdijk, die uh, heeft last van zijn rug. En dan roeit uh, Jan-Willem Gabriels uh, voor. Die hij had zilver in Athene. Uh, die zat in de Oude Holland 4. Dus, maar het is een gezellig uh, clubje. Ja, gezellig, maar je vindt het dus ook wel een eer. Hè? Zoals we net Angie van Gunst van horen zeggen: Nou ja, het is fantastisch natuurlijk om hier oud te mogen zijn op zo'n dag. Ja, ik denk dat, dat uh, mensen liegen als ze dat geen eer zouden vinden. En, uh, ja, het is ook gezellig om met elkaar daar dan te zijn, volgens mij uh, ja. op het terrein. Want uh, we horen dan op het ei. En, maar ik begrijp is daar muziek en, en eetentjes, dus uh, het is ook gewoon gezellig om daar een dagje te ja. vertoeven. Ja. Heb, jij, heb jij wel eens gesproken met uh, onze nieuwe koning? Ja, wel een aantal keren. Uh, Willem-Alexander heeft ook onze boot uh, ook ooit gedoopt. De, de Gouden Boot? De, de, de Gouden Boot, ja. En, uh, dus wij zagen hem ja, een beetje dan als beschermheer. En het was ook wel heel mooi, want uh, we hadden hem toen gevraagd. En uh, ja, tot onze verwondering uh, wilde hij dat doen. En toen hadden we het idee van, nou weet je wat, dan direct na de doop... dan uh, vragen we hem voor uh, een stukje mee te roeien. En dat deed hij ook. Uh, dus ik heb nog een foto waar hij achter mij uh, in de boot zit. Ja, maar je zei uh, tot onze verwondering. Had je nooit verwacht dat hij zou komen? Uh, nou ja, goed. He, he, he, nou, een druk leven. Heel, ja. druk leven, ja. ja. Ik, ik, ik ken zijn agenda niet, maar volgens mij uh, is elk uur gepland. Dus uh, ja, het moet dan maar net uitkomen. Nou ja, hij zei over dat ceremonieel koningschap... Uh, je kunt, je kunt daarvan vinden wat je ervan vindt. Maar het geeft aan welk belang wij hechten aan het evenement waar we komen. En, en onderlinge de gedachte. Dus hij houdt van, van nou, sowieso van sport, maar ook van roeien blijkbaar. Ja, hij is een sportgek. Ja, het is nu afgelopen donderdag of vrijdag een baan hem genoemd. De Roeibaan in Rotterdam. Ja, hij, ja, ja is hij ook dus, nog geweest. Uh, ja. Ja. Ja. Nou, uh, dat is mooi. Je bent ook ridder, hè? Of, of, ja, ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja, klopt. Dus. Wist ik niet, maar toen in in 88, toen met Nico Goudwand in de dubbel twee. Ja, we geridderd. En is dat iets waar je vandaag de dag nog kunt laten zien van... hé, kijk eens even naar mijn revé. Nou, ik gebruik het nooit op, maar het is... Ja, weet je, het is... Je hebt soms wel eens als dingen tegen zitten. je ik heb toch wel wat gedaan in het leven. Dus het is... Het is dus niet waar je mee te koop loopt, maar wel. Uh, ja. Ja, nou ja, ik niet heb... iedereen heeft hem. Nee, pas op. <laughs> de ja. meesten hebben hem niet. Nee. Ik las gisteren nog in de krant dat ik geloof 10% van de aanvragen wordt afgewezen. Dus uh, als nee. je hem krijgt, ben je spekkoper. Zeg maar je krijgt hem onder andere inderdaad voor wat jij deed in 1988. Samen met Nico Rings. In de dubbel 2 in de Spelen van Seoul. Nou, nou, nou, nou. Ze gaan één. Nederland gaat naar de eerste plaats. Nederland gaat over die Russen heen. Ronald Zorrein en Nico Rien, ze gaan naar de eerste plaats. Dit is fantastisch. Wat een ontzettend spannende finale. Nederland nog steeds op goud. Nederland wint goud. Onvoorstelbaar oh, Wat een prachtige prestatie. De eerste gouden medaille in het roeien. eerste goud, Ik dacht dat Jan ze ook gegaan had. Ja, maar voor die spelen... Oh, oké. Okay. Oh, zo. Uh, ja, nee, nu kan ik het weer in perspectief plaatsen. Ja, dus Seoul. Dus eigenlijk waren wij het enige goud samen met uh, Monique Knol. Ja. Uh, en, en daar dan weer het, het eerste. Hmm. Ja, nee, Jan Winters, is 1968 dan natuurlijk. Met ja, de skiff, dus Zoals Schif. jij ook begonnen bent, je uppie in zo'n boot. Ja, klopt. Zwaar? Nou, nee, ja, men denkt altijd dat skiff zwaarder is dan een groter nummer van 8. Maar dat is niet zo. Het is eigenlijk... Ik denk dat een van de zwaarste nummers bijvoorbeeld ja. de 8 of de Holland 8 omdat je dan, ja, je zit in zo'n harnas. Dus op een gegeven moment, zo'n machine gaat aan de gang. En je kunt niet meer stoppen in een skif. Op een gegeven moment, uh, ja, je denkt van... Dan ben je nog je eigen baas, wil je zeggen. In een skif ben je eigen baas. Maar op een gegeven moment, in een acht kun je zo moe worden. Als je dat in een skif zou hebben, zou je omslaan. Maar dat gaat dan niet in een acht. Dus, dus, en je moet door, en, of je wil of niet. Uh, dus, dus ik denk dat een acht zwaarder is dan een skif. Zeg maar, uh, geef ons dan eens een beeld van... als je over de finish bent en zo doorgaat... wat gebeurt er dan met jou? Nou, ik... In 88 was ik nog vrij naïef. Dus ja, je wist natuurlijk wel: van uh, goudwinnen is het mooiste wat er in je leven kan gebeuren. Uh, maar goed, dan, dan, dan realiseer je dat nog niet. En ik weet nog goed: hij uh, nou, hebt natuurlijk al even nog even op de baan. En toen ging we al vrij snel terug naar het, uh, het Lipisch dorp. En daar zaten uh, wat hockeydames uh, buiten. En een daarvan zei tegen mij van, je hebt een fax. Het fax was toen net in. Ja, dat was toen helemaal verder. Dus ik had onlangs van een fax gehoord. en toen je hebt een fax van BA, Ik denk BA, die ken ik niet. Ja, jij en Klaus. Nou, ik denk ja, Klaus ging zeker niet. Dus toen bleek dat we een fax hadden van de koningin. En dan ga je heel langzaam realiseren... Hoe dat leeft. Ik bedoel, je hoort ja, je zelf. en Oké, okay, prima, ik heb het gedaan. Maar op een ja. gegeven moment merk je van ja, dat heel Nederland keek. En dat realiseer je nog niet uh, goed genoeg. Later wel. Toen in, ik in het Holland door wist ik dat precies. Dus dan ervaar je dat ook heel anders. Ja, dat begrijp ik. Dat was Atlanta. Dat was natuurlijk ook weer, uh, wat is het, acht jaar later. Ronald, wat is jouw nieuwsmoment van deze week? Nou, ja, de, de club die ik al jarenlang volg is Bayern München. Dus ik zat uh, met smartenwacht op... Uh, Bayern München tegen Barcelona. En ja om de eerlijkheid gebied... ik had ook deze score wel voorspeld. 4-0 voor Barcelona eh, voor, uh, Bayern München. Omdat... Uh, ja, ik kijk een beetje als Roeier naar zo'n wedstrijd. Uh, je ziet in, in, de, in dat Duitse team, Bayern... Ja. daar wordt heel erg geselecteerd op vermogen. Zeg maar op voltage. Hè, als je, net als dat je een, een stofzager koopt of, of een apparaat. Hoe krachtig is die Hoeveel bot zit erin? Ja. En zo kijken Roeiers ook naar mensen... En je ziet bij Bayern, daar wordt als geen ander op geselecteerd. Dus Bayern was altijd al een topteam, omdat ze op vermogen selecteerden, al jarenlang. En nu zie je dat Bayern niet alleen mensen heeft met veel vermogen... maar ook dat ze technisch nog begaafd zijn. Dus nu hebben ze eigenlijk het meest complete team ter wereld. Alaba, Alaba, Müller, 4-0. Oh, wat wordt Barcelona afgedroogd. 4-0. Is dit het einde van een tijdperk? Het grote Barcelona wordt van de troon gestoten vanavond. Ja, einde van het tijdperk. Uh, jij zegt, ja, uh, die Duitsers, daarbij gaat het om wattage. Uh, gewoon fysieke uh, kracht, zal ik maar ja. zeggen. Maar je kunt er toch ook bij zeggen, ja, het zijn Duitsers. Don't give up. Geestelijke kracht. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Dus je, uh, op het moment dat je kunt zeggen van... oké, okay, zij leveren 50 volt meer dan alle andere teams... Winnen ze dan ook? Dan is de kans dat ze winnen groter. Dat komt toch aan ook op techniek? Techniek, maar goed. Uh, kijk, wat je bij Nederlandse teams altijd ziet... ze spelen fabuleus uh, voetbal. Eerste helft, begin tweede helft. En dan raakt de brandstof op. Hè, dus het vermogen wat ze dan tekort hebben, dat gaat spelen. En bij die Duitsers, ja, die gaan dan door. Dus wij, wij zien altijd dat de Duitsers van Nederland... in de laatste tien minuten of het laatste half uur wint. En wij noemen dat dan geluk of uh, ja, uh, geestelijke kracht. Ja. Maar ze hebben gewoon meer voltage. Zij, zij zijn, zij, verdelen zij de fysiek beter of hebben ze letterlijk meer? Voltage? Nee, ze hebben, ze hebben, als, je, als je echt letterlijk zou meten. He, dus ja. je kunt voltage meten, net als dat je bij een voltage kan meten, kan je dat bij mensen ook. Zij hebben gewoon meer voltage. Mm. Dat zie je bij de roeien, dat zie je bij alle sporten. En dat zie je bij het voetbal ook heel duidelijk. En nu zie je de omkering dat de Duitsers niet alleen meer voltage hebben, maar ook. Nog goed technisch spelen. Ja, maar is dit een pleidooi voor gewoon permanent en uh, zonder ophouden trainen? Nee, ze nee, selecteren ook de mensen die meer voltage hebben. Dus je kunt, zeg maar, hè, zoals je nu hier zit aan tafel, heb je een bepaald vermogen. Ja, maar dan kun, kun je gaan opvoeren. Dat he? kun je opvoeren, maar wel beperkt. Hè? Dus daar zit een einde aan. Dus, dus zeg maar, je kunt zoveel procent toenemen en daar zit dan je max. Maar hoe weet je dat je aan je max bent? Nou, dat weet je dan weer niet. Maar je weet het wel ongeveer. Dus iemand die nu bijvoorbeeld 200 watt levert... ja, Dat wordt ge gaat... geen 220. Dat wordt wel 220, nee. maar geen 500. Ja. En zij selecteren mensen die 500 hebben en naar 550 gaan. Ja. Wij zitten uh, verbaal even op de max, zou ja. ik maar nou zeggen, uh, in, in onze samenspraak. Straks uh, de klachten ingesproken op het antwoordapparaat. Maar uh, ja, we wachten op hem met Smart, want het is beloofd. En hier is hij, de vliegende kiep. 25 jaar na onze overwinning op het EK, oh, vangt hij de mooiste sportverhalen wat een schitterend bij je team van 88. Ja, dit is een goed stel hoor. De vliegende kip. Terug in Aarde, terug bij John van het Schip. In het eerste gedeelte hadden we het over, ja, over je blessure, over je injecties uh, bij het EK van 88, En uh, dat je later in vorm was bij de grote toernooien, maar niet won. Um, een vraag die ik aan iedereen stel is, waar zijn jouw spullen? Heb je nog een medaille? Heb je nog een shirtje? Waar ligt dat? Um, ja, ik heb het nog wel. Um, alleen door alle verhuizingen en uh, omswervingen... ligt het ergens uh, opgeslagen. Op zolder in een van de, ik weet niet hoeveel dozen. Dus dat... Uh, het was een kort dag om, um, om daar achteraan te gaan. Maar uh, ja, ik heb nog wel uh, wat spullen, de medaille, uh, wat shirtjes. Ik zou echt niet weten met wie ik gereild heb. En of dat eigenlijk vanaf dat toernooi al was. Of dat het toernooi daarna uh, in, in, in uh, Italië, het WK, dat ik toen uh, shirtjes gereild heb. Maar ik heb wel degelijk nog uh, wat spullen, ja. Je speelde de eerste wedstrijd tegen Rusland. Uh, ja, maar... Daar waren ook geen echte grote namen bij, geloof ik, om te ruilen. Dat je niet denkt, nou, die staat op mijn lijstje, die wil ik graag hebben. Uh, nee, ja, wat ik me kan herinneren, had je uh, Rats. En die maakte ook de goal, hè, volgens mij. En uh, Protasov, Spits. Uh, maar ja, echt, echt uh, aansprekende namen. Maar goed, die waren niet... Maar dat heeft ook te maken, op een gegeven moment, als je een toernooi wint... En dan komen die namen en die worden geboren op dat soort toernooien. En, uh, en dat was Nederland. En Nederland was daarna natuurlijk het uh, elftal uh, wat dat betreft. Was, was, ja, het waren allemaal grote namen. Um, als we kijken naar nu... Um, je bent trainer geworden, later bij, uh, bij FC Twente. Je bent met Marco van Basten hebben uh, jullie samen uh, Nederland zelf gedaan. Uh, Ajax nog een tijdje. Daarna ben je naar het buitenland gegaan. Eerst naar Melbourne, toen kwam Johan Cruijff. En die had een plan met Goer de Lagarre, waar je geweest bent in Mexico. Ja, uh, ik werd op een gegeven moment door, uh, door de schoonzoon van, van Johan uh, benaderd. En ik heb wat... Uh, Twee, drie gesprekken met hem gehad, en toen heeft Jo en mij gebeld of ik interesse had in Chivas Guadalajara. Um, nou ja, dat, als je het dan hebt over een voetballand, over een grote club, dan was dit wel degelijk een hele mooie kans. En um, ja, daar heb ik uh, niet lang over nagedacht. En uh, ja, voordat ik het wist, zat ik in mei zat ik in Mexico. We hebben niet heel veel ruimte voor dit gesprek, maar het was ook heel snel weer afgelopen. En uh, ik hoorde begin dit jaar, uh, Kruijf ging ook weg. Uh, en dan lees ik ook een verhaaltje. Uh, ja, je bent er een paar maanden geweest en je hebt 5,3 miljoen euro meegekregen. Waar is dat geld gebleven? Ja, dat weet ik ook niet. Of het moet nog uh, overgemaakt worden. Maar uh, ja, dat geeft wel weer aan hoe de sociale media... Werkt. En uh, dat ze daar totaal uh, niet uh, checken, maar gewoon maar wat dingen schrijven. En uh, ja, ik heb gewoon zes maanden salaris meegekregen. En uh, nou, dat is niet het bedrag wat daar uh, vermeld staat. Het is, uh, het is jammer dat het gebeurt, maar ja, wat doe je eraan? Ik ben nu terug in Naarden. Um, vanmiddag speelt ook FC Twente. Daar uh, ja, zoeken ze een nieuwe trainer, de Schreuder. Je bent er zelf geweest. Uh, wat zou je als trainer nog willen? In Nederland of misschien in het buitenland? Ja, nee, goed. Ik ben, ik ben een voetbaldier. Dus ik wil uh, zo snel mogelijk uh, weer ergens aan de slag. Maar wel iets doen waar ik uh, ook wel achter sta. Waar ik toekomst in zie. En, uh, ja, Dat kan in Nederland zijn. Maar dat kan ook um, in het buitenland zijn. En dat kan uh, ook in de jeugd zijn. Dus, uh, ik, ik, wat ik al zei. Ik, uh, ik hou van het spelletje. Ik hou van met spelers werken. En... Um, en ik heb wel wat meer tijd nu om, uh, om te gaan selecteren wat ik nou uh, leuk vind. En uh, nou, ik neem daar ook goed de tijd voor. Er is nu nog niets concreet. Nee, er is op dit moment niks concreet. Uh, ja, dat gaat allemaal nog bewegen. Of het is allemaal al vastgelegd. Kijk, sommige clubs hebben al uh, een maand, twee maanden geleden al. Uh, een nieuwe trainer aangesteld. En als er nog wat gebeurt, dan zijn dat allemaal uh, dingen die nog moeten komen. Met clubs die afscheid nemen van trainers. Of... Dus ja, er, er gaat natuurlijk nog een, een hoop gebeuren in, in, het, in, het voetbal, um, in de voetbalwereld. En, uh, en daar moet ik gewoon uh, ja, op wachten wat er, of er iets interessants tussen zit... waar ik me eventueel uh, in thuis voel. Oké, okay, dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. John van het Schip... Die in 1988 uh, met oranje, voetballend oranje, voor de eerste maal... en tot nu toe de laatste maal Europees kampioen werd... onder leiding van uh, toen Rinus Michels. Ronald Florijn, en jij wil goud in de 2 met Nico Rings. Maar zij werden de sportploeg van het jaar toen, hè? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik. Doet uh, dat ja, pijn? Ik... Nou, het is, ja, je, ja. dat klinkt raar, maar ja, eigenlijk wel. Nou ja, uh, het is zoals het is en uh, weet je... Uh, ik zeg maar eens, dus, als je drie keer goud wint en je loopt na en Velps uh, door de Douane, kun je ook doorlopen. Dus uh, je moet alles relativeren. En dat is natuurlijk ook waar het had leuk geweest als je ja. de sportbroek van het jaar was geweest. Ronald Florijn, toproeier. Laten we zeggen: eerste succes in 1982, Nederlands kampioen. Tot eind 20e eeuw, toch uh, een man die uh, van tijd tot tijd op het hoogste platform stond. En uh, daarvan ook op de nummer één positie. Elke week uh, krijgt onze gast een brief, een audiobrief van een oude vriend, een oude bekende. En uh, deze hebben we voor jou. Gevonden. Okay. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Adi hey Ronald. Nou, natuurlijk superleuk dat je nu weer bij het roeien betrokken raakt en de jeugd gaat doen. Ik was net jeugd af. Jij was eigenlijk degene die mij bij het roeien bracht. Ik zat ooit uh, mijn eerste seniorwedstrijd uit te puffen op een bankje. En toen kwam jij naast me zitten van nou zullen wij niet eens een keer dubbel tweeën? Nou dat was het. eigenlijk de start van mijn internationale carrière. Nou ik heb jou denk ik vrij goed leren kennen. Echt een man van uh, extreme. Uh, vrij monomaan. Ja ik ben wat genuanceerder. Maar ik denk wel te weten dat we samen echt een supergoed uh, duo uh, waren. Nou goed dat blijkt natuurlijk wel. Anders haal je geen, uh, geen gouden medaille En zeker niet uh, twee keer. Ja, we hebben samen ook wel... Uh, Redelijk diepe daden, voor zover de sport betreft, meegemaakt. Na die gouden medaille 88, daarna zilver. En toen haalden we die finale plotseling niet in Tasmanië. Ik weet het nog goed. Ik weet ook dat heel veel mensen denken: nou, dat moet een enorme clash geweest zijn. En misschien wel ruzie. Nou, het juist het mooie vond ik dat ondanks de prestatie. Het was in onze ogen dat de relatie uh, heel normaal bleef. En zo goed zelfs dat we ja, elkaar aankijken en te dachten van nou ja samen wordt het niks meer. De relatie bleef zo goed dat we een aantal jaren daarna weer samen in Holland acht zaten. Nou ja de meeste mensen weten het resultaat. Wel uiteindelijk uh, leidde dat tot goud. En ik vind het erg leuk om nu weer samen met jou uh, ja, binnen de Roeibond te proberen. Om dat uh, ja, voor uh, toekomstige groei is ook uh, mogelijk te maken. Ik wens je veel succes daarbij. Nico Rienks. Hij zegt wat dingen, Ronald, die ik er zo nog even uitlichten aan je voorleg. Maar niet uh, na het tussenstation Frank Wielaert in Enschede... Want 47 minuten onderweg, net na rust. En er gebeurt onmiddellijk wat. We zaten er de hele eerste helft een beetje op te wachten. Tot er nog een doelpunt zou vallen voor FC Twente. Het gebeurt onmiddellijk na de rust. Zoals ook in de eerste helft goed gescoord werd. Shatley gaat er vandoor aan de linkerkant. Niemand die hem bij kan houden. Bovenberg probeert het wel, maar krijgt geen enkele steun. En uiteindelijk moet ook Bovenberg zijn meerdere erkennen in de snelheid van Shatley. Die stuurt dan met zijn ogen. De doelman van NEC, Sinou, de verre hoek in. En hij schiet de bal in de korte hoek voorbij de doelman van NEC. Het is uh, al heel snel in de tweede helft 3-0 geworden voor FC Twente tegen NEC. De eerste helft had NEC al weinig in te brengen. In de tweede helft gaat uh, Twente misschien wel uit zichzelf proberen om de score een beetje op te schroeven. Maar uh, en dat lijkt er tot nu toe ook wel op inderdaad. Want het is al heel snel 3-0 geworden. We zijn 48 minuten onderweg. Ronald Florijn, jouw partner, jouw gouden partner in de double twee, Nico Rinks, zegt, ja, die Ronald, dat is een man van extreme. Zegt hij, uh, hij denkt zwart-wit? Ik ben redelijk zwart-wit, klopt. Dus ik, ik ben iemand die, uh, ik zie iets, ik denk, dit wordt het. En ik uh, ren er naartoe. Uh, Nico is wat, ja, wat genuanceerder... Dus samen kom je dan op het uh, goede balans uit, denk ik. Is dat zo? Want je kan ook zeggen... ja daar kan ik niet mee over de brug. Als je Nico Rings heet en zegt... ja maar zwart-wit kan ik niet meer... Ik, ik ben van de nuance, ik zoek ook iemand die de nuance meebrengt. Ja, maar ik, op een gegeven moment ging het natuurlijk voor... voor uh, voor, Sjoel, voor de voor dubbel de twee. Uh, Nico kan wel heel goed ook lijntjes vasthouden. Hè? Dus op een gegeven moment, ja, je gaat trainen, dat, ja, dat gaat niet altijd goed. Uh, je bent geen Olympisch kampioen, ja, dus achteraf is het allemaal logisch wat je doet. Je, je zit zeven keer of veertien keer per week met elkaar in een bootje. Je zit uh, ook de dag naar elkaar mm. te staren. Nico is wel iemand die dat gewoon volhoudt. Dus je spreekt dat af ja. en doet dat. Dus, dus in zoverre is hij ook wel zwart-wit uh, in, in volhardendheid. Uh, ja, ja. ja, want uh, ik bedoel, hij werkt niet af. Je natuurlijk. kunt ook zeggen, iemand die monomaan is, trekt jou man van de nuance mee in, in dat uh, uiteindelijke streven naar goud? Is ja, het ik wegaan? denk dat ik Nico wel nodig heb in die zin... dat, dat, dat ik soms een, een klein beetje kleur erbij moet mengen. En dan uh, kom ik precies net ja. goed uit. Dus ik, ik, ik heb wel graag mensen zoals Nico uh, om die, die... Maar, je zeide. maar moet je dan ook uh, per se vrienden zijn of vrienden worden? Hoeft niet. Kijk, in sport zie je alle varianten. Dus ik. Hoe langer je in de sport zit, hoe, hoe, hoe minder je eigenlijk snapt... Uh, waar je moet voor, voor moet kiezen, welk model. Uh, maar ja, ik, ik, het bijzondere is wel dat we ja. gewoon ook... op het moment dat het slecht ging, precies wat Nico zegt... Tasmanië, dat was dramatisch. Uh, daar helemaal niet over zeurde, het nee. was zoals het was. En uh, we gingen nou, gewoon verder. We hebben niet hoeveel Twente deze week getraind heeft... maar het resultaat van een gwi is ernaar. Ja, in ieder geval Vijf minuten zijn we onderweg in de tweede helft. De eerste bel tussen de palen van NEC, die zit ook meteen een vrije trap van een meter Nou, wat zal het zijn? 2-23 Nick van der Velde achter de bal. Hij schiet de bal ook in de korte hoek en Michailov die staat erbij, kijkt ernaar en die haalt hem dan vervolgens uit de goal. NEC doet wat terug uit de standensituatie. De vrije trap van Nick van der Velde zorgt na 50 minuten voor de tussenstand in NSGD 3-1 voor FC Twente. De westtribune. Ronald uh, Florijn, je zei net, ja, jij bent monomaan. Uh, Nico Rinks is meer van zwaar, uh, nuance en niet zo dat uh, zwart-witte. Uiteindelijk leidt dat blijkbaar uh, tot goud. Maar dan de offers die je daarvoor hebt moeten brengen. Hoe groot waren die? Ik geloof niet zo in de offers. Dat, bedoel, ik denk dat heel veel sporters daar een soort dubbelspel in spelen. Bedoel, je doet de hele dag dingen waar je goed in bent. Meestal met sport, zeker met roeien, ben je in een hele mooie omgeving. Ergens een meertje of een mooi water... Uh, eten, slapen, roeien. Uh, tussendoor uh, best wel veel leuke dingen doen. Dus ik, ik geloof niet zo... Nee, dat maar 14 keer trainen per week. Ja, maar ik denk dat... Uh, mensen die op kantoor zitten achter uh, een computer... Hm. die hebben het zwaarder. Ja, Maar ben jij, was jij toen al van de wattage... die je net uh, hebt toegelicht? Ja, heel sterk. En ook... Uh, ja, binnen het sport heb je ook steeds meer... De, de psychologische begeleiding. Ik ben zelf psycholoog, maar ik ben heel erg uh, daartegen. En ja, ik kijk meer naar concrete zaken. Hè? Dus techniek, eh, voltage. En, en je ziet dat zeg maar, de buitenwereld heeft het idee... dat eh, de laatste stap in die topsport, het bereik van die, van die Olympische medaille... dat is die psychologische ja. eh, begeleiding. En eigenlijk zie je dat niets minder waar is. Omdat, eh, nou kijk, bijvoorbeeld zo'n sportpsycholoog... die begeleidt bijvoorbeeld dertig sporters. Hè? En op een gegeven moment wordt er ergens goud gehaald. Dan zie je zo iemand, een beetje als een hacking in beeld. Maar, en door de, de hacking, dat is de Goud en de B, ja, de whouder de, de, de burgemeester. Ja, ja. De wethouder van juinen, die zie je dan in beeld springen. Uh, maar hmm. de, alle die keren dat het juist daardoor misgaat, hmm. dat zie je niet. He, dus door de, door, door, door de perceptie van de camera, het publiek, wat thuis ja. zit, die denkt, hey, dat de topsport wordt bepaald door die laatste stap, die psychologische begeleiding. Uh, en ik denk dat dat te maken heeft met ja, een verkeerd beeld. Uh, ja. nou, het is in die zin interessant wat je zegt. Dat je dus opgeleid bent als psycholoog. Hè? Wat is het? Arbeids- en organisatiedeskundige. Uh, als een voetballer met 2-0 achter staat... kan hij, uh, in belangrijke toernooi... Kan die, uh, het moederhoofd in de schoot leggen met nog vijf minuten te spelen. Maar hij kan ook de, de geestelijke weerbaarheid bijvoorbeeld uh, kunnen vinden... Om, om er toch nog alles aan te doen. En dan zou ik zeggen, kom je op, op het terrein van uh, de geest. Nee, dus je, eigenlijk heb je daar zeg maar twee soorten trainers. Je hebt een trainer die zegt, in mijn ogen... die zegt, Joh, kom op, we gaan er tegenaan. He, kom op. Ja. Eigenlijk gaat die speler dan als een zonder kop het, de, het veld in. Weet eigenlijk niet wat hij gaat doen. En je hebt de trainers die zeggen... Joh, wacht even, we hebben afgelopen weken... die patronen geoefend. Niets meer en niets minder. Doe dat nu Zet gewoon in, op in het veld. Zet ja, daarop in. Dus, dus zeg maar ja. de Louis van Gaal en, en, en de Kruif... Uh, nee. ja, die... die, die, die, die die grijpen naar concrete zaken die je gewoon kunt uitvoeren. En niet naar allerlei psychologische trucs. Nee. En dat zijn de goede trainers in mijn ogen. Maar die goede trainers zeggen dus in jouw geval... veertig keer per week trainen. Dat, dat is ook, laten we zeggen, een aanslag op, op, op het fysiek. Dat is een, een aanslag op het lichaam. En misschien wel op, op de familie die je heel veel moet missen. Hoe ga je daar dan mee om? Nee, het is geen aanslag op je fysiek. Maar jij zegt mooie omgeving. Maar nee, al... maar kijk, stel je, je, in het begin van het jaar je levert uh, 400 watt... En na training 500 watt, ja, daar hoor je alleen maar beter van. En weet je, uh, uh, een matroos die maand op zee zit, ja, dat is veel erger voor de familie. Dus, uh, ik, ik, ik Relativeer je het nu niet te veel? Nee, ik denk het niet. Ik denk, ik denk dat het, de sporters te veel uh, die beeldvorming misbruiken. Van opoffering, we, we gaan er weer hmm. voor dit jaar. Het, wat het moeilijk is voor sporters, is stoppen. Ja. He, want dan moet je dingen gaan doen waar je nog niet bekend mee bent. He, dan moet je ergens in een bedrijf, in een kantoor uh, werken achter een laptop. En dan heb je veel meer in, minder invloed op ja. het doelbereik. Bij, ja, ja, bij sport ja, ja. heb je een heel concreet doel. Ja. In een bedrijf is dat vaak veel abstracter. Dus dat, dat, dat, uh, dat niet. Maar is niet. Maar weer in het verlengde daarvan zou je kunnen zeggen... Ja. als je dat zegt, dan is het ook idioot dat voetballers zoveel verdienen... in relatie tot die, die mensen die de hele dag achter een laptop zitten. En in wezen uh, misschien wel eens beter betaald zouden kunnen worden? Ja, maar het, nee, is denk ik, na, het is denk ik naïef om te geloven in een rechtvaardige wereld. Het ja. is zoals het is. Ja. En punt uit. Daar moet je niet over zeuren. Dat is gewoon het mechanisme van deze wereld. En uh, Daar moet je genoeg mee nemen. Als je als je, als je, dat je daarover gaat, erger over die logica, Ja, dan kun je okay, wel stoppen. Oké, pijn in je buik, hè? Ja. Nou, dan gaan we nog even naar 1996. Goud was dat uh, moment voor de Hollandacht... Ja hoor, het gaat een gouden plak voor Nederland worden. De eerste gouden plak voor Nederland. We hebben er naartoe gewerkt. Ze hebben alles <laughs> ja. gegeven wat ze hadden. Ze hebben alles opzij gezet. En wat een vreugde in die boot. Ja, dus weer, ja inderdaad weer die eerste. Maar van, van dat toen natuurlijk. Ja, van dat ja, uh, hey, Hoor je dit soort dingen wel eens terug? Heb je dat uh, nog wel ergens in het geheugen of op band thuis? Nee, ja. Ben je niet van van bewaren? Kan ook. Nee, ik ben niet van bewaren. Ik ben heel slordig daarin. Dus uh, ik raak het kwijt. En uh, nee, dus dan. Maar goed, als ik het ooit op mijn tachtigste nodig heb, dan bel ik Nico. En dan uh, zal hij vast wel op een cd'tje. Die heeft het. Die maar hebt, maar, is dat ook de manier waarop je dus in het leven staat? Dat je denkt: van, nou ja, dat is geweest en dat waren mooie momenten. Jawel, ik vind het wel leuk om terug te kijken, maar het is niet zo dat ik dat zelf heel systematisch bewaar. Ja, want ik vraag me dan af welke vind je mooier, ja, voor zover je dat kunt zeggen. 1988 in die dubbel 2 of met z'n achter in 96? Nou ja, dat is raar. Kijk, in 88 was je zeg maar, het naïeve jongetje wat het overkwam. En, en je merkte, ja. hey, die, hé, die wereld die daarna kwam, oh, bestaat die? Dat wist ik helemaal niet. Hè? De koningin en, en allerlei feesten en paar, weet ik het nog. En in, in 96 wist ik dat. Maar in 96, uh, ja, zeg maar roeide ik ook om niet te verliezen. Ja, het klinkt heel raar, misschien voor de radio om dat nu te zeggen, maar je maakt ook heel veel mensen gelukkig als je op je bek gaat. Ja. En uh, dat realiseerde me in de laatste spelen, van ik roei nu om niet te verliezen. Dat is heel anders dan roeien om te winnen. Ja, ja, ja, grappig. Sven Kramer, die ken je, dat is een, ook een grote, grote sportheld, een schaatsheld. En Zul uh, van der Wart vroeg hem uh, naar zijn oranje gevoel. Je komt elkaar uh, natuurlijk zo nu en dan tegen. En koninklijk uh, huis. De, de, de familie is natuurlijk onwijs uh, sportminded en, en, en dat doet me goed. Maar uh, ja, veel contact is er niet mee. Ben jij uitgenodigd voor dinsdag? Nou. Ja, volgens, mij niet. volgens mij niet. Tenminste, nee. Niet dat ik weet. Ga je kijken? Als ik, als ik, niet, hoef te, als ik niet hoef te trainen, ga ik wel kijken. Maar ja, anders gaat, toch het, gaat het trainen voor. Ik kan me ook voorstellen van dit vind ik zo leuk. Ik maak een keer een uitzondering. Maar dat doe jij niet, hè? Ja, dat doe ik eigenlijk voor niets of niemand. Ook niet voor het koningspaar dus? Nee, ook niet, nee. Elke dag is er één. en uh, ja, Die kun je maar beter benutten dan, uh, dan uh, opgeven voor, voor je uiteindelijke doel. Maar komt het dan misschien wel goed uit dat je niet uitgenodigd bent? Omdat je dan gewoon geen dag hoeft te missen? Nou ja, ja misschien wel. Ja, ja, ja. Maar het is bijzonder, wat wens je hun toe? Want je, je kent ze, je hebt ze gesproken, je ziet ze regelmatig, ook als je een, een, een huldiging is. Ik denk dat ze, dat ze, dat ze fantastische vertegenwoordigers van, van het Nederlandse volk uh, zijn. En, en ja, daar maak ik me absoluut geen, geen zorgen over. Sven Kramer over de gebeurtenissen van de komende dagen, de troonswisseling, dinsdag. Het is interessant om te horen wat uh, topsporters doen. Uh, is hij een man van uh, jouw hart als hij zegt, ja, maar als ik uh, ga alleen kijken, ik dus niet hoef te trainen. Ja, Hij laat dat dus voor niets en niemand? Nou, het is natuurlijk ook een beetje uh, gebruik maken van de beeldvorming, denk ik. Voor het publiek, van joh, ik doe er alles voor. Ik denk op zich kan je... Maar kan toch een dagje overslaan? Precies, dat denk ik ook. Ja, maar goed, het past denk ik beter in de marketing, omdat uh, anders... Uh, ja, is, zijn we dus zover uh, in de programmering al van uh, onze topsporters? Ja, ik, ik wil niet spe specifiek ja. over hem uh, praten. Mag ik je nog maar... even onderbreken? Want uh, ik weet niet wat er aan de hand is in, doe, in, in het... Enschede. Ja, ik denk het... <laughs> ja, dat heb je soms af en toe Het Er is een doelpunt na een klein uurtje voetballen. Maakt Twente er weer eens eentje. Een hoekschop, die uh, wordt ingekopt in eerste instantie door Kastanjels. Die kopt de bal onderkant lat. Dan staat daar uiteindelijk Bengtson. Die kopt dan binnen, omdat uh, daar Chinou volledig uit positie is. Kan hij dat redelijk simpel doen, maar ik vraag me af waarmee hij dan uiteindelijk kopt. Oh, nou, hij kopt gewoon met zijn voorhoofd, maar hij krijgt een schoen op zijn neus. En daardoor uh, raakt hij uiteindelijk geblesseerd. Hij staat inmiddels weer, alles doet het weer aan uh, de centrale verdediger van FC Twente. En hij heeft het doelpunt gemaakt. Nou, die heeft hij dan in ieder geval achter zijn naam staan. Twente gaat deze middag uh, simpel de drie punten pakken. En alleen de vraag is, met hoeveel gaan ze winnen van NEC? Op dit moment, na een klein uur voetballen, staat het 4-1. Ronald, ja, jij zegt dus Sven, dat is, eigenlijk, dat is uh, marketing, uh, PR-strategie. Uh, dat is niet het monomane misschien wat jij had vroeger, lang geleden. Uh, nou, ik, ik denk dat we op elkaar lijken allemaal. Ja. Broe, iedereen weet wat hij ervoor ja, moet trainen. Maar die trainingen zijn he? op een gegeven moment ook niet zwaar. Hè? Ik bedoel, nee. Dat is de eerste keer als je, als je uh, twee, drie keer per dag traint... dan is dat zwaar. Maar op een gegeven moment weet je, is dat uh, business as usual. Ja. Zeg maar, maar dus dat, dat merk je helemaal niet meer. Uh, en Ben jij nu nog, uh, nog een roeier? De, zit je nog in die boot uh, in de buurt van Leiden voorschoten? Ik probeer wel drie keer per week te trainen... Ja? omdat ik me dan wel beter voel... Het is wel alleen lastig, omdat je natuurlijk geen concreet doel meer hebt. Hè? Dus ergens iets winnen, dat is uh, voorbij. Maar jij kan het ook niet echt loslaten... Uh, dat je zegt, nou ja, ik roei hier recreatief en ik vind het lekker. Dan moet er moet eigenlijk is. nog een doel aan vastzitten. Ja, wel. Ik zoek dan, ja? dan wel iets op het water waar ik tegen kan roeien. Ik heb wel, ik heb wel tegenstand nodig. Ik kan niet zomaar nee? voor Jan doel roeien, zeg maar. Nee, nee. Maar je zit weer alleen dan in de boot? of ben je met Nee, meer ik, bij mijn club gewoon die leiter dan. Ja. Dan zit ik in een vier of in een tweetje of, of wie er ook is... Het, Maakt me niet uit, en dan, maar zoek ik wel direct op het water om ergens tegen te roeien. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, tegen de wind is altijd goed. Maar... De, ja. maar maar als je, je hard moet... roeit, heb je altijd wind tegen. Ja, dus... ja, dat is waar. Maar je moet een tegenstander hebben. Dat is wel leuk om te horen. Uh, al uw vragen, klachten, complimenten over de media, dat weet u inmiddels. Kunt u bij de pers nu kwijt op het antwoordapparaat. En dit is De Oogst deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant?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 Ik heb een bezwaar tegen de berichtgeving als er een ramp geweest is. Dat er gezegd wordt, er zijn tenminste 25 doden. Dat is zoiets van zo, die hebben we het. Alles wat erbij komt, dat is meegenomen. Daar is toch wel een ander woord. Het gaat mij om de titel van een programma. Dat programma dat heet die vijf dagen in mei. Uh, daar erg ik me aan, want de oorlog was nu dat vijf dagen afgelopen in 1940. Die is in Zeeland nog doorgegaan. Tot zeker 17, 18 mei. Er zijn wel eens meer programma's over de oorlog. En altijd wordt Zeeland vergeten. Wij horen er ook bij. Zeg, ik had hier een liedje gemaakt voor de koning. Ik wil het wel even voorzingen nog. Hollands vlag, je bent mijn glorie. We gaan samen, hand in hand. Ik heb u lief, mijn Nederland. Dat vind ik kort en krachtiger en ik heel wat mooier. Als al dat andere wat ze doen. Vriendelijke groet. Afgelopen week hoorde ik dat het Radio 1-journaal in wordt ingekort. Ik hoop dat het echt niet waar is. Het absolute dieptepunt op Radio 1. Frans Bauer en Tom de Ridder in één sterblok. Hoe kan je het bedenken? Ik heb zojuist de micro-gids gekocht... Juist in verband met de programmering op de radio op 30 april. En tot mijn herfnis zie ik dat de normale programmering, zoals die iedere dinsdag is, staat vermeld. Die weet ik wel. Dan denk ik, doe het goed. Of vermeld de radioprogramma's, wat sommige omroepen doen, helemaal niet. Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001. De laatste vraag uh, lichten we er even uit. Hoe belangrijk is het publiceren van een radioprogramma... in bladen en kranten anno 2013? De bladendokter van Nederland is Rob van Vuren. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Rob, uh, is het belangrijk dat we terug kunnen vinden... radioprogramma's in een gids? Voor steeds minder mensen is het belangrijk. Dat is helaas de realiteit. Hm. En dat weten de gidsen ook. En die kijken, ja, die kijken toch een beetje naar... Ja, hoeveel mensen uh, uh, willen dit nog? Hoeveel mensen vinden dit nog interessant? heb ik daarvoor. Dat is de, de permanente afweging. Ja, nou ja, die leidt ertoe dat radioprogramma's weggedrukt worden. En heel vroeger konden we zelfs de Avro's arbeidsvitamine van uh, uh, minuut 1 tot minuut laatst qua muziek meelezen. Alle liedjes kon je Alles. vinden. Ik weet niet of je dat, dat heb ik niet gedaan, al een tijdje niet uh, arbeidsvitamine gehoord. Maar uh, kun je dat niet online vinden tegenwoordig? Ja, je kan ongetwijfeld de playlist, zoals dat ja. heet, uh, ja. ja, die kun je wel op de website van Radio 5 vinden. ...radiogegevens ja, zoals het mm. bijna met alle informatie gaat in tijdschriften. Het is natuurlijk helemaal verplaatst naar online. Mm. Je kunt echt uh, dagen van tevoren de radiogegevens vinden. En uh, ja, dat is, dat is nou eenmaal de ontwikkeling. Het is niet alleen met radiogegevens uh, zo, met alle nuchtere, nuchtere informatie... Ja. Klik, klik, klik. En je hebt het ook. Ja, dat betekent ook dat je nu uh, nog even impliciet zegt... Uh, de radiogegevens, uh, uh, ja, die, die doen er dus niet meer toe. Die meneer die daarover klaagt en de microgids weliswaar koopt... Ja. ja, die moet je daar maar gewoon bij neerleggen... want hij hoort bij een, uh, ja, een verloren doelgroep. Ik vrees dat het zo is. En uh, hmm. er zijn... Uh, die, ja, de verloren doelgroep, maar goed. Uh, steeds minder mensen zijn daarin geïnteresseerd. Er is weinig ruimte. Uh, jongens, doe dat dan maar online. En dan maken wij verder. kunnen we ja. onze micro en, nog heel leuk maken. Hetzelfde geldt uh, niet alleen voor de gidsen, zoals net ja. uitgelegd, maar ook voor kranten? Voor kranten ook. Bij kranten is het ook steeds kleiner geworden. En uh, zelfs uh, heel veel tv-programma's worden daar uh, weggedrukt. Het is echt vraag en aanbod. Als, zodra er, er. is gewoon minder vraag. Ja, dan. Uh, ja, dan word je weggedrukt. Ja. Ja, nee, ja, het is. ...niet onvrolijk van te worden voor nee. een aantal mensen. Nee. Maar uh, het is wel... Uh, ja, ...niet alleen met radio gegeven zo. Nee, dat is waar. We moeten er ook van uitgaan dat heel veel mensen... ...dinsdag naar de televisie kijken... ...en ja. Ja, onderweg dan radio aan hebben. Dus het is al lang niet meer dat de radio natuurlijk... ...in de huiskamers aangaat op zo'n belangrijke ook dag. Ook dat. Helaas, helaas. Nee. Het Ik zo... kan het, uh, het leven niet vrolijker maken op dit vlak. Nee, maar kan, nou ja, we kunnen het iets vrolijker maken als ik zeg gefeliciteerd, want je bent ridder in de orde van Oranje-Massa oh, ja, geworden. Ja, ja. Nou, misschien heeft dat genoeg doen, Ja, ha, had ja. je dat zien aankomen? Nee, totaal niet. Oh, hoe ging dat dan? Afgelopen nou, met vrijdag? ongelooflijk veel intelligente smoezen werd ik ergens naartoe gelokt. Ja. En daar stond opeens een burgemeester voor me. Hai. Ja, nee hoor, dat was helemaal geslaagd. Ja, en heb je enig idee wat je, wat je hebt gedaan om ridder te worden? Nou ja, dat wordt je dan uitvoerig verteld. Nou, ligt er eens wat uit wat je belangrijk nou, vindt? Ja, ik ben dan uh, heel lang hoofdreacteur geweest van ja. heel veel serieuze bladen. Hmm. De libelle, Margriet. Ja. Die misschien toen zelfs ook nog de radiogegevens brachten. <laughs> uh, dus we waren van uh, echt uh, uh, heel serieus en goed en uh, maatschappelijke dingen ja. aangekaart. Ja, wat ik wou zeggen, je moet ja. iets meer doen dan alleen ja, maar een leuk werk waar je een salaris voor krijgt. Kijk, twintig uh, jaar geleden, ja. 30 jaar geleden was libelle ja. was toch de informatiebron voor heel Nederland, ja. op medisch vlak. Nou ja, goed, dat, dat, dat, ton, uh, dat wordt dan op een rijtje ja. gezet. Dank nou, u wel. Dragen met eerder, zou ik zeggen. Ja hoor. Toon hem. Ik dank u wel, ridder Rob van Vuren, bladendokter. En de, de meneer met de vraag over de radio moet zich erbij neerleggen... het is de tijd en zo gaan die dingen. Dank u wel. Zo gaan de dingen. Dag. Dag. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. Hetomroepmax.nl Zie je nadenken. Doe, <laughs> Oude wets bellen kan allemaal nog. Ja, Als je nog ergens een telefoon vindt. Mobiel kan natuurlijk. Ronald Florijn, ja, we hebben het veel gehad over je carrière. Maar vandaag de dag ben je uh, bondscoach van de junioren. Toch? Ja. Ja, door Nico Rinks meen ik uh, zelfs... Uh... Nou, mag ik zeggen, naar binnen gehaald? bij klopt, de ja, ja, ja. Jij hebt helemaal aan zijn roeicarrière geholpen internationaal. Ja, valt wel mee. Maar ja, ja, dat zei hij. Nee, ja. dit laatste klopt in ieder geval wel. Uh, dus gingen twee bondscoaches weg. En Nico zei "Wil is dat niet wat voor jou? En, ja, ik ben op de dertiende begonnen, ooit met roeien. Is dat goed op tijd? Of te laat al? Nee, dat is wel goed op tijd. Mooie ja, tijd. je kunt ook wel later beginnen. Ja. Uh, dus ja, ik, ik ben helemaal opgegroeid in dat, dat junioren roeien. Ik weet precies hoe dat werkt. En uh, ja, wat je, wat je in Nederland ziet bij het roeien. Er is weinig doorstroom van de junioren richting het 2 roeien. Hoe komt dat? Ja, geen idee. Uh, het is misschien nog een stap te hoog of zo. Ik weet het niet. Uh, dus, dus ja, mijn taak is dan om te zorgen dat er meer junioren gaan roeien. Dus ik moet zorgen dat. Uh, ja, we hebben nu, nu binnen het roeien Egon als sponsor. Uh, om te zorgen dat het een meer een volksport uh, gaat worden. Dat scholen gaan roeien. Ehm. Uh, ja, dat, dat, we, dat we medailles gaan halen. Ja, maar heb je daar ook een, uh, een aantal bij in het hoofd? Hoeveel mensen moeten doorstromen, denk jij? Wat, wat uh, is je doelstelling? Uh, ja, ik hoop dat zeg maar, van, van de junioren die, die, die uit mijn koker ja. komen... dat er iets van 80 in het senior-ekeeps ja, hoeveel zit. mensen praat je dan? Nou, nu uh, zijn er in het juniorenveld iets van, van de totale leden van de Rubond... zijn er 2500 junioren. Uh, ja, het zou mooi zijn als dat er 10.000 worden. Ja, zo. dat ga je het vervuurvervoudig uh, Ik denk wel dat dat uh, moet kunnen lukken als uh, mensen beseffen hoe gunstig roei is. Als je ja. kijkt bijvoorbeeld naar het onderwijs. Uh, je ziet wel eens het raar fenomeen. Uh, kinderen van 13 jaar gaan roeien. Ja. Uh, die gaan zeven keer per week trainen. Dan denk je, van, nou dat gaat ten koste van de schoolprestaties. Nee, wat zie je? Door juist zeven keer per week trainen gaan die schoolprestaties worden beter. Ja, als die bewustwording ja. er is en, en dat hoe je gewoon heel gunstig is voor, voor, voor je leren. Ja, dus we hadden net even over eh, voltage leven. Ja, ik precies, denk dat ook ja. voltage leven belangrijk is ja. in je denkwerk. Ja, maar weet je, als psycholoog kun jij dat beter beoordelen dan ik. Het is dus ook ja. een vraag. Die, die van buiten komt. Sporters zijn mensen, je kunnen depressies of angst krijgen, of, of psychologische psychiatrische hulp nodig hebben, psychische hulp. Um, ik bedoel, uh, jij kunt mensen ook bewerken. Uh, niet alleen zeggen, ja, je bent goed in het roeien... maar weet je wel, hierom en hierom moet je gewoon doorgaan. Ja, maar ook wel in concrete dingen. Dus mensen ja. moeten houvast hebben. Dus, ja, we hadden het net even over die uh, psychologische begeleiding... Ja. en dat ik daar tegen ben. Dat heeft er een beetje mee te maken dat je kunt... je hebt eigenlijk drie mensbeelden. Je kunt een mens ja. zien als een blok eiwit. Ja. Hè, een soort fysieke gedeelte. Je kunt mensen mens zien als een blok eiwit met een geestje erin. Maar dan ga je natuurlijk al direct vragen... Van, hoe gaat het geestje ja. dat fysieke yes. beïnvloeden? En dat wordt alweer vaag. Dus het is geen psycholoog in de wereld die weet hoe iets wat niet stoffelijk is, iets wat stoffelijk kan beïnvloeden. Dus hou je zoveel mogelijk aan concrete zaken. Dus uh, ja, van die richting ben ik. Dus ik ben meer van de richting van zie je mensen als een machine... als een blok eiwit en zorg dat die zo goed mogelijk gaat functioneren. En uh, minder van dat vage psychologische gedeelte. Ik dank je wel dat je hier wilde zijn, Ronald Florijn, om die visie op tafel te leggen. Ja. De perstribune zit erop voor deze zondag. Het antwoordapparaat blijft als altijd bereikbaar. 035-677-6001. Twitteren, websites, het kan allemaal. Veel plezier bij Langslijn. de Lijn. van Twente Nsc in ieder geval direct na tweeën. Goedemiddag. Hé, hey, Pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. ik ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Ik zie een bont muts, rondjas, leren deken. Skipak. Skipak en uh, ja, even tussen ons gezegd en gezwegen. Ik heb ook maar een, uh, een pempertje in mijn broekje gedaan. Kijk. Uh, ik zie me niet met al die wolken nog naar het toilet gaan. Dus, uh, maar voorlopig houdt ik het nog helemaal droog. Je bent heel eerlijk op de radio. Ja, dat uh, vooruit. <laughs> de tribune is een programma van Max. Dinsdag 30 april, de troonswisseling.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 Dit is Radio 1.